1 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Staatssecretaris Blokhuis maakt zich zorgen over een analyse... waaruit blijkt dat er mogelijk een relatie is... tussen personeelstekorten en calamiteiten met dodelijke afloop. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzocht 20 zaken. In bijna de helft van de gevallen speelde het personeelstekort... een rol bij fatale calamiteiten. Staatssecretaris Blokhuis zegt dat het kabinet veel doet... om meer mensen aan het werk te krijgen in de GGZ. Er liggen veel meer zeecontainers bij de Waddeneilanden dan aanvankelijk gedacht. Na het lossen van alle containers in Duitsland en Polen... blijkt dat de MSC Zoe niet 291 containers is verloren, maar minimaal 345. De rederij heeft Rijkswaterstaat erover geïnformeerd. De definitieve loslijst wordt volgende week verwacht. Buitengewone opsporingsambtenaren, BOA's, in Amsterdam... krijgen toch een camera als onderdeel van hun uniform... Burgemeester Halsema heeft de bodycams aan de vakbonden toegezegd. De eerste camera's worden komende zomer uitgedeeld. De Amsterdamse boa's voerden onlangs actie voor een betere uitrusting. Ze zeggen dat ze niet opgewassen zijn tegen het toenemende geweld op straat. Ze eisten ook een wapenstok en pepperspray, maar dat wil de burgemeester niet. Peter van der Meers treedt terug als hoofdredacteur van NRC. Hij wordt vanaf 1 september correspondent van de krant, van de krant in Frankrijk. De Belg van der Meers werd in 2010 de eerste buitenlandse hoofdredacteur van NRC. Ook adjunct hoofdredacteur Marcella Bredeveld stapte uit de hoofdredactie. En in een afvalbak in Stockholm zijn waarschijnlijk de Zweedse kroonjuwelen van koning Karel IX teruggevonden... Twee kronen en een gouden bol uit de 17e eeuw... werden in juli gestolen uit de kathedraal. De dief is er waarschijnlijk niet in geslaagd om de juwelen te verkopen. Gooit ze daarom bij het afval. Hij zit al sinds september vast. Het weer, het is bewolkt met vooral in het westen, midden en noorden... van tijd tot tijd regen. Het is 6 tot 9 graden. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7. Hoorn richting Zaandam tussen Purmbrent en Afrit Zaandijk. 10 minuten vertraging. Bijna een half uur voor de A9 diemen richting Alkmaar tussen Amstelveen en Aalsmeer. Er staat 4 kilometer. Een ongeluk op de A10, de Ring Amsterdam. Tussen Durgerdam en Afrit Amsterdam Centrum. 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. <tied>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 Ja. Ja, komt u maar met uw artiest. Oh, moest ik doen hè? Ja, ja nou, nou dan komt ze. Sorry. De dochter van de wereldsberoemde Nat King Cole Natalie. En zo je, is het nou een geboorte- of sterfdag vandaag? Wat is het? Ik ga eens even voor je kijken. Ik kan me niet voorstellen dat ze al is overleden. Ja, ze is al doodvolgd. Is al overleden? Ja, ja, ga mij... ik eens even kijken. Ja, verdomd zeg, ze is al... Ze is nee, al, uh... het is vandaag haar geboortedag. Want ze is geboren op 6 februari 1950 in Los Angeles. Oké. Okay. En ze is ook in Los Angeles overleden op 31 december 2015. Ja, ze is niet oud geworden. Nee. Maar ze kon wel zingen. Kan je wel zeggen, ja. Nee, zeker niet oud geworden. Wel, wel een uh, mooie dag om je leven af te sluiten. Hè? 31 december. Ja, maar ja. Had, hè? ja. ja, ja dat nieuwe, heeft het maar gehad, hè. Hoef je het nieuwe jaar niet meer in. En geen vuurwerk meer en zo. En niet probeer, wisselijk van de, uh, van de, van de champagne, met champagne en, en, en, en zo, de, de, de oliebollen. Ja. Oh. Maar goed. <laughs> Dames en heren. Ja, het is, uh, is ongelooflijk, maar. Het is ongelooflijk, maar. Maar u weet het uh, als u het programma gevolgd heeft. De afgelopen dagen, uh, vorige week met name, uh, hebben wij een aantal uh, dichters en dichteressen in de studio gehad. die hun prachtige uh, gedichten voordroegen. in het kader van de wedstrijd Dichter aan Zee. Uh, Mike Warners. Uh, van de bibliotheek in Haarlem. Hoe is dat idee ontstaan om dat uh, te gaan doen? Um, nou ja, eigenlijk is dat een, uh, een idee geweest vanuit, uh, van mijn collega... Michel Hogewerf. En ja? Die uh, heeft mij in de deur geklopt en zei van... ja, hey, ik heb eigenlijk een idee van laten we uh, poëzie en beeld samenbrengen... en dat in combinatie uh, met de Zandvoortse kust... En, en zodoende is het bij mij terechtgekomen. Ik hou mezelf ook bezig met woordkunst. Dat heet dan mm -hmm. spoken word. Dat is een hippe term. Dat is een, een combinatie tussen poëzing en rap. Ja. En uh, ja, zodoende is eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen. En uh, eigenlijk wilden we ook gewoon Zandvoort... wat meer uh, ja, betrekken bij, bij ja, literaire woordkunsten. Mm -hmm. Om het zo maar te zeggen. Ja. En, en ja, eigenlijk is het spelenderwijs uh, ja, tot dit concept gekomen. En... En, en hoe ben je aan de, de andere juryleden gekomen... In... Ada Mol en uh, die meneer met Yo. die prachtige naam. <laughs> uh, nou ja, eigenlijk ook, ook via mijn collega's. Die hebben ja. mij erop gewezen. Ik, ik kom zelf uh, uit Haarlem. Ja. Dus ik ben niet heel erg bekend in, in Zandvoort. Maar mijn uh, collega Stephanie Deelweg... die uh, heeft gezegd van... nou ja, Ada en Theo, dat zijn de mannen Theo, die, ja. en vrouwen die je moet hebben. Ja. Uh, dus bij deze heb ik contact met hen gezocht. Ze waren super enthousiast. Ik heb Ada toen ontmoet... Uh, en, en Theo heb ik zelfs nog even een poëzie-workshop bij kunnen volgen. Oké. Okay. En uh, ja, op die manier zijn we gezamenlijk uh, aan de slag gegaan. En um, Ada, uh, als, ik, uh, als ik het over dichtkunst heb, over poëzie. Want dat is natuurlijk een zeer breed begrip. Uh, wie, wie, zijn, uh, wie zijn jouw grote inspiratoren of jouw favoriete dichters? Uh, Ramser Nasser. En, en, en Theo, voor, voor wie, is dat je, wie, wie is jouw grote uh, favoriete dichter? Dat zijn al lang geleden gestorven dichters. Zoals Jan Jacob Slauwerhoff, de bekende scheepsartsdichter. Ja. Verder uh, heb ik uh, ja, Geert de Gossaert, is minder bekend. Mm -hmm. Maar is toch ook een belangrijke dichter geweest. Uh, Ida Gerhard. Die heb ik ook in de bibliotheek besproken, ja. poëzie. En uh, ja, verder nog een hele serie dichters die hmm. ik besproken heb. Dus en en uh, de hedendaagse poëzie, zal ik maar er even noemen, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Zijn, zijn er nog, uh, is er nog hoop voor de poëzie, wat betreft de hedendaagse poëzie? Ja, ja zeker, denk ik. Vooral de dichteres van de Vaderlands van twee jaar geleden. Esther Naomi Perquin. Ja. Dat is toch een uh, belangrijke dichteres geweest. Okay. Maar de levende dichters... die moeten hun eigen gedichten maar bespreken. Ja. Maar vaak is het zo, dat wordt als gezegd... sommige dichters snappen hun eigen gedichten niet. <laughs> het zijn net dromen. Ja. Dan heb je een droomuitlegger nodig. Ja. En eigenlijk doe ik de taak van droomuitlegger. Dus ik leg poëzie uit. Aha. Ik probeer door te dringen in de diepere lagen van de gedichten... Dat is hartstikke mooi natuurlijk. En um, nou ja, ik denk dat als ik eventjes zo, zo op de klok kijk... Uh, dames en heren, uh, ik hoop dat u het met mij me eens bent... Uh, dat is uh, om de spanning bij de luisterende dichters... ik neem aan te missen dat, er een, uh, aan, dat ze alle zes... Uh, uh, de finalisten met het oor zo wat in de radio zitten... of bij de luidspreker zitten om te weten... wie de winnaar geworden is. Ik ga nu... Uh... Ik ben nu de winnaar aan het bellen, winnaar is. Je, je bent de winnaar aan het bellen? Ja. Win hij is niet in gebruik, dit nummer. Oeh. Oh. Nou, misschien als de winnaar zijn naam hoort noemen... dat hij ons even kan bellen. He? Dat is misschien ook wel een idee. Uh, zullen we, wat zullen we doen? Zullen we eerst de naam bekendmaken... of zullen we het winnende gedicht eerst laten horen? Zullen we eerst de winnaar maar bekendmaken? Nou, tromgeroffel. Nou, heb tromger tromgeroffel uh, bij je? Nee. Heb ik begint, je thuis laten liggen? Ik heb een trommeltje thuis laten liggen. Thuis laten liggen. Dus Jij, het is, uh. nou. Goed, we gaan, dames en heren, het spannende moment is daar. We gaan dus uh, uh, bekendmaken wie de wedstrijd dichter aan zee... of dichter bij zee, moet ik zeggen, wie uh, die gewonnen heeft. Aan wie mag ik het woord geven? Wie gaat het vertellen? Theo? Ada? Mike? Wie het gewonnen is? Wie verlost ons? Wie gaat vertellen... Welke dichter of dichteres dichter bij zee is geworden? De winnaar of de winnares? Dat is Maaike Wit. Ah, Maaike. Van harte gefeliciteerd. Ja, applaus voor Maaike. Ja. Maaike had... is uh, de dame die ons uh, op afstand het uh, gedicht heeft voorgelezen... Oh, wacht even. Korf, een uh, applaus. Ja, applaus voor Mike. Hè? De hele studio staat op zijn kop. Ja, de hele studio. Uh. hele studio op zijn kop gelijk. Ja. Allemaal publiek van Mike. Nou, fantastisch. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal hier in de studio. En Zeker. We gaan even het, het, uh, we gaan even het, uh, uh, het gedicht horen. Ja, laten Wij... we dat doen. Het was een prachtig gedicht, hier komt hij. Nee, je hebt, oh, om... ik heb ja, je hebt nog wat opstaan. Dat ja, moet je nog wat opstaan, Ja, ik heb niet afgesloten. Nee, maar doe dat dan. Weer niet, hè? Weer, weer niet. Oh, niet het wordt nooit wat met die vrouw, nee. echt niet. Nou, nee, nou, dan komt hier nu het winnende gedicht van Maaike Wit. Schatkaart. Steeds trager weer kaatsen golven tegen dichtbij je kusten. In onbekende plaatsen komt het zonlicht tot rusten.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 Ja, nou Maaike Witte. Nogmaals, hartelijk gefeliciteerd namens Maaike. <laughs> <Warners. laughs> uh, nou ja, wat, uh, wat Maaike wint is dus uh, haar gedicht en foto op, ja. een, uh, op canvas. Dat is mooi. En uh, uh, ja, ik hoop dat uh, mogelijk ook wat mensen van de krant dit op zullen pikken. En uh, ja, dat ze daar ook wat aan het geven aan, aan, uh, aan deze ja, bijzondere post. Ja, dan wordt het, het wel lastig om uh, Maaike te interviewen. Ja, hè? zeker. En om een, even een fotootje van de te schieten met, mm. met het canvas, want... Ja. Nou ja, is, uh... ja, ja, ja, precies. Ze is, is momenteel niet aanwezig. Maar uh, hopelijk dat we dat op een later moment kunnen doen. Ja. En uh, dat ze dan bij ons in de studio... Uh, of in ieder geval bij jullie in de studio kan, uh, kan plaatsnemen... om misschien nog wat meer te vertellen ook over het gedicht... wanneer ze dat geschreven heeft. Ja, dat zou fijn zijn. En misschien heeft ze dan He? ook op canvas en dan kan ze die meenemen. En dan kunnen we daar nog wat mee doen. Lijkt me een heel goed plan, Mike. Ja, en als het ja. goed is, komt hij ook op jullie prachtige nieuwe... Kabelkrant, hè? Kabelkrant ja. voorbij. Ja, ja, ja, ja, op ons tv-kanaal. Ja. Kanaal 40 van Ziggo, daar kunt u de nieuwe kabelkrant op bekijken en alle nieuws wordt daar gepubliceerd. En ook natuurlijk het hele proces wat we hier hebben meegemaakt met deze poëziewedstrijd. Zeker. zeker. Alle gedichten en foto's zijn te zien op de kabelkrant. Ja, Goed. en uh, misschien kunnen we haar zo nog een keer proberen te bellen. Ja, ja, ik zou het wel leuk vinden om uh, haar reactie te horen. We gaan denk ik even een muziekje luisteren, Ruud. Ja. En dan ga ik in de tussentijd proberen contact te krijgen met uh, Maaike. Oké, okay, doen we. Rubenheim. In the light of everything I see you as a cavalier magnolia. Soon oh, all your petals will fall and they melt away like snowflakes right before you. Oh magnolia, magnolia. You say you have more color than the others, while lingering nostalgia. The colors of others are lasting and lasting and asking What do you want us to tell you? Oh nostalgia, nostalgia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 Ja, Ruben Heng was dat. En het nummer dat heet Everything I See. Aparte muziek. Maar oh, goed, we zijn uh, toch een beetje met uh, cultuur bezig in deze tijd. Dus uh, dit. Uh dichters en zo, uh, en nog meer van dat vlees. Goed, nou, we kunnen helaas uh, uh, de winnares niet bereiken. Misschien nee, jammer hoor. Jammer. Misschien luistert je ergens. Dan ja, zou ik zeggen: ja. bel ons even. Ja. 023, wat is het 537. 5730393. Ja, 30393. Ja, dat is het. Ja. 5730393. Dus uh, als je luistert, winnares: wie is het? Wie is het? Mike Wit. Uh, Mike Wit. Dus als je toevallig het hoort, bel ons even gezellig. Waar uh, je hebt in ieder geval uh, de wedstrijd gewonnen. Nou. Zo is dat. Ja. Uh, en misschien nog voor de mensen die denken, van, ja, maar waarom heeft zij dan gewonnen? Uh, daar waren we als jullie ook natuurlijk wel uh, even mee bezig. Ja, het waren toch wel zes uh, aan elkaar gewaagde inzendingen. Ja. Uh, maar we vonden het stuk van Maaike ook gewoon eigenlijk buiten het feit dat het goed in elkaar zat qua tekst. Was het ook zo dat er heel veel binnenrijms in zaten. Dat was een, een mooie constatering van Theo. Maar ik vond het zelf ook een, een poëtische zoektocht die grensoverschrijdend is aan het Zandvoortsen. En de foto, ja, die kunnen we helaas niet zien door de radio... die passen daar heel goed bij. Uh, dus dat was ook wel een van de, van de uh, ja, belangrijkste poëtische voorwaarden... of uh, rijmende voorwaarden of dichtende voorwaarden... of, of hoe je het wil noemen. Hè. Dat, dat zij toch ja, uh, als terechte winnaar... res in onze perceptie uh, naar boven kwam. Voordat andere dichters denken van... Ja, oké, okay, jullie alleen een naam genoemd... maar er zit ook wel daar een gedachte achter... waarom zij het, uiteindelijk onze keuze heeft... Uh, ja, dus. dat hoort zo. He. Je hoort dat een een juryverantwoording ja, natuurlijk. Ja, ik wilde me wel even verantwoorden met ja. antwoorden. Nou, dat ja. vind ik fantastisch. Ja, dus bij deze. Bij nou, deze. Maaike, mocht je dit horen, laat het weten. Laat het weten. <laughs> en laat je horen. Precies. Ja, mocht je het horen, laat je horen. Nou, dat is ook weer een dichtregel mocht, mocht je het horen, laat je het horen. Ik, ik het zou me mee. insturen, ja. Ruud, ja. volgend jaar. Ja. ja. <laughs> Nee. Ja. Ik, kan, ik kan wel dichter, maar niet rijmen. Nee, dat is weer jammer. Ja. Goed. Hey, um, um, nou ja, We mogen dus jullie hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid. Absoluut. En met name voor het uh, bekendmaken van de uitslag en de toelichting. En alles wat er iets meer zei. En uh, de tijd stond even stil en dat houden we het op. Uh, hartelijk dank en ik hoop dat we jullie volgend jaar weer zien. Want dan is er weer een wedstrijd. Dichter aan zee, toch? Die weet tot dan. Die weet tot dan. Ja. Ja. Ja. Ik weet niet of het kan, maar misschien tot, tot dan. dan. Tot dan. Ja.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 Het stond even stil, ofwel Time Stood Stil. En dat was een werkje van de band Bad English. Nou, of die Engelsen nou zo slecht zijn? Ze zullen het wel slecht krijgen na de brexit, denk ik, zomaar. Maar goed, laten we het niet over de brexit hebben... Nee, dat doen we niet. We gaan het vandaag hebben over het uh, regionale nieuws. Want dat is wel heel belangrijk, natuurlijk. Dat u weet wat er uh, te doen staat allemaal, hè? Hm. Dan hebben we het eens. ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, we hebben het zo net ook al vermeld. Het circuit van Zandvoort krijgt geen geld van het kabinet... om de Formule 1 naar Nederland te halen. Het circuit had om een jaarlijkse bijdrage van 5 miljoen euro gevraagd... maar minister Bruno Bruins van Sport voelt daar niet voor. Het geld dat het kabinet voor sport heeft vrijgemaakt... besteedt Bruins liever aan bijvoorbeeld sporten en bewegen voor kinderen... En omdat de Formule 1 elk jaar terugkeert... kan er ook geen geld uit het potje voor eenmalige sporttoernooien worden bijgelegd. Het circuit mag wel rekenen op alle steun om vergunningen en dergelijke in orde te maken. De NS wil tijdens het strandseizoen van 2020... niet vier, maar zes treinen per uur tussen Haarlem en Zandvoort aan zee laten rijden...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 om op belangrijke punten in Nederland een betere overstap... en kortere reistijd te realiseren. Een 16-jarige jongen uit Haarlem heeft zondagavond geprobeerd... de snackbar aan de Frieslandlaan in zijn woonplaats te overvallen. Zijn nepvuurwapen werd echter afgepakt door omstanders... en hij werd door hen overmeesterd. De politie heeft de jonge Haarlemmer later aangehouden... en dit gebeurde rond 10 tien voor half elf s'avonds... Het wapen waar de jongen mee dreigde bleek later een airsoft wapen te zijn. Het wapen is in beslag genomen en de Harlemmer is ingesloten voor onderzoek. Nou, en mocht u nou denken dat uh, dat soort dingen alleen in Haarlem gebeurt bij jongeren die crimineel gedrag vertonen, niets is minder waar, want er is momenteel een ware inbraakgolf gaande. Uh, en dat is in de buurt rond Center Park. Uh, er worden de laatste tijd heel veel auto's inge ingebroken en opengeslagen en leeggehaald. En ook zijn er al inbraken gemeld. En in de vuilnisbakken in de omgeving zijn dan de restanten van portemonnees en dergelijke te vinden. En die zijn dan leeggehaald. Dus wees op uw hoede en let op. Het gaat, het blijkt misschien om een paar jonge jongens.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 De zuid tot zuidwestenwind waait matig en de temperatuur stijgt naar een graad of acht. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en er valt geruime tijd regen. Tussen vanavond en morgenochtend valt er zo'n 10 tot 15 mm. De zuid tot zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig en de temperatuur daalt naar 6 graden. Als we naar morgen kijken dan zien we dat het bewolkt is, maar in de middag kan ook de zon nog even schijnen. Verder draait het om buien en er staat een vrij krachtige en aan zee krachtige tot harde zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar 9 graden. Tot zover het weerbericht volgens weerman Rico Schreuder. die er vemsomt voor. Nothing is Nou, wat een romantische muziek, Dolly. Prachtig hè? Ben je in een romantische buik. Nou ja, Valentijnsdag komt eraan, hè? Oh ja. Ja. Ja. Dan worden we een beetje melancholiek. Is dat zo? Ja. Ik heb daar geen last van gelukkig. Nee. Maar eh, jij wel, hè? Jullie, jullie gaan een hele speciale Valentijns voor onderweek donderdag. Zo, echt, ja, wel. echt wordt helemaal echt, echt, niet te Ja, geloven. we hebben een uh, de liefde draait eraf. Uh, ook dat. En uh, nou, het wordt niet alleen maar melancholiek, hoor. Het wordt ook vrolijk. Oh, oké. Okay. Uh, en we hebben natuurlijk op die dag een gigantische prijsuitreiking. Want we hebben een uh, like-and-win actie. Een, een like-and-share actie, moet ik zeggen. Ja. En daarmee kan je gigantische leuke prijzen winnen. Ja, ja. Allemaal Valentijnsprijzen. Lekkere ja, ja. etentjes, her en der. Oh. Bij het, uh, het Wapen van Zandvoort heeft een etentje voor twee personen als oh. prijs ingezet. Ja. Uh, ook het Amsterdam Beach Hotel bij Ep en Vloed. Kun je ja. lekker barbecuen. Ja. En uh, uh, Bienvenue heeft een heerlijke lunch beschikbaar gesteld. Zo. En uh, je kan een, een, een mooie een, of een fijne knipbeurt winnen bij, uh, van Ellen. Ellen's Haarsalon, Ellen's Rijdende Haarsalon. Zo. Dus ja, en een uh, mooi cadeau van uh, het hoekje en het winkeltje uit uh, Noord. Ja, ja. Nou, dus, dat wordt helemaal spannend dan al allemaal. Volgende week, donderdag is dat, dames en heren. Donderdag, ja, morgen over de veertiende, week. de veertiende. En, de. en ja. Uh, ja, je kunt natuurlijk ook je, je, ja, je Valentijn uh, verrassen. Je kunt een Absoluut. Uh, Valentijns ja, oproep. Ja. ja, als je, als je iets uh, wilt, wilt doorgeven of laten weten aan je Valentijntje... stuur het dan in. En als je het leuk vindt dat wij dat voor je omroepen... Of dat je het zelf even in de, in de studio zelf komt vertellen. Of via de telefoon als je het zelf wil zeggen. Maar ook wij kunnen natuurlijk een boodschap doorgeven. Mocht je een verzoeknummer hebben, ook dat kan. Laat dan een bericht achter bij de Facebookpagina van Zandvoort Luncht. En dan pakken wij dat op voor je. En we hebben net geluisterd naar het nummer Nothing's the Same van Gary Moore... Uh, ja. Het is een speciale dag voor dan, Gary Moore. Want nou, het is een sterfdag vandaag. En dan, en dan krijgen we volgende week donderdag dit van... Uh, uh, je volgt een speciale oproep voor Jasmine van Gerrit. Gerrit is gek op Jasmine. Dus Jasmine, als je deze oproep hoort... dan reageer. Gerrit wacht op je met smart. Heet hij uh, Gerrit Van Dalen van zijn achternaam? Nee niet. He? Van Dalen wacht op antwoord. Ja, van Dalen wacht op antwoord. <laughs> ja. ja, dit muziekje moet je er wel bij hebben, natuurlijk. Hè? Nee, toch? Dat is toch een ander muziekje? Nee, ja, is dat is drachtig. toch van. Uh, Green ja. Greensleeves of deze ja, mag ook. Ja, deze ja. Mag. Als het maar mantovani is. Joh, dat dat ja, maakt allemaal ja. niet uit als het maar mantovani is. Ja, en met een beetje mazzel. Uh, ja. Zal Jan van Veen misschien nog komen om het voor nee, te lezen? Je weet het, je weet het maar nooit. <laughs> <laughs> uh, en anders doen we het zelf. <laughs> ja. Nee, maar goed. Zoek dus die site op van uh, Zandvoort Lunch op Facebook. En uh, share en like om in... Uh, om misschien een van die prachtige prijzen te winnen. En we zijn ook nog steeds op zoek naar een leuke vriendin voor Roy, hè? Ja. Een leuke Valentijnsdate. Ja. ja, ja, ja, ja. Nou, maar eerst cultuur. Ja. Had je ook wel even mogen zeggen, trouwens. <lacht> Goed, <lacht> Goed, we ja. gaan uh, naar Beverwijk naar het Kennemer Theater. Want oh, daar is uh, uh, zaterdag 9 februari... een try-out van een uh, toneelstuk. En uh, dat toneelstuk heet Art. En het wordt gebracht door uh, acteurs... niemand minder dan Waldemar Torenstra... Thijs Reumer en Frederik Blom. En het is een fonkelnieuwe versie... van Jasmina Reza's internationaal bekroonde komedie. De komedie... Comedie Art is een van de bekendste en succesvolste toneelstukken... van de Franse schrijfster Jasmina Reza. En jij hebt het net over Jasmina, Met Gerrit. Ja, nou, oh, ook met toevallig. Gerrit. Ja, toevallig. Ja, toevallig. Met Gerrit. En, <laughs> in deze nieuwe uitvoering kruipen dus Waldemar Torenstra, Thuis Reumer... en Vredelijk Blom in de huid van drie vrienden. Mark en Ivan gaan bij Serge langs... om het supermoderne schilderij te bekijken dat hij voor een idioot hoog bedrag gekocht heeft... en al snel belanden ze in een verhitte discussie met het schilderij... als excuus om elkaar eens goed de waarheid te zeggen. Nou, Dat belooft een groot spektakel te worden. Ik, Zoals ik al zei, zaterdag 9 februari om kwart over acht... in de grote zaal van het Kennemer Theater. En de prijzen zijn vanaf 24,50 euro... En dat is inclusief een pauzedrankje en de garderobe. Dan is er uh, in het Tijlersmuseum een tentoonstelling van Leonardo da Vinci. Ja, dat is toch zonder twijfel de bekendste kunstenaar alle tijden. Hij leefde van 1452 tot 1519. En aan de vooravond van zijn 500ste sterfjaar... pakt Tijlersmuseum uit met meer dan 30 prachtige tekeningen van Leonardo zelf... En tientallen werken van tijdgenoten en navolgers. Een schitterende Renaissance kunst uit collecties van over de hele wereld. En hij is slechts voor drie maanden in Haarlem te zien. Um, even kijken, wat hebben we nog meer voor u? Oh, dat is misschien ook wel leuk. Dus toevallig dan ook in het Kennemer Theater. Uh, Nabil, Nabil Aoulet Ayat. Uh, die komt met de cabaretvoorstelling Monopoly. En uh, het gaat dus over geld. Ja, we kunnen niet meer zonder. Maar maakt geld ons gelukkig, gemeen, gemakzuchtig of gewoon gek? Maak kennis met Nabil. Deze talentvolle en veelzijdige theatermaker... komt in zijn tweede programma tot de kern. Deze Brabantse drop-out uit een bijstandsgezin leidt het publiek over de straten van Monopoly... langs de wijze lessen van zijn moeder. In zijn eigen Monopoly van pianospel, stand-up, zang en typetjes... vertelt hij een prachtig verhaal... waarin zijn zwakte uiteindelijk zijn kracht is geworden. Pak je kans. Je kan tenslotte je geld maar één keer uitgeven. En met een beetje geluk is het nog vrij parkeren ook. Goed, dat is zaterdag 9 februari om half negen... En de eindtijd is rond de klok van 10 uur... in de kleine zaal van het Kennemer Theater. En de prijzen zijn vanaf 16.50. En ook weer inclusief een pauzedrankje en garderobe. Ik wou even iets uh, uh, vragen. Ja? Want je had het net over die tentoonstelling van uh, Leonardo da Vinci. Ja. Maar is die al niet geweest? Want ik kan, nou, me, zo, ik kan me zoiets herinneren dat die dat 6 januari zo? afgelopen was... Dat stond er volgens mij niet bij. Even kijken hoor. De toonstelling. Maar nou, voordat we de mensen een ah, valse voorlichting ah, ik, geven. Dat zal toch niet waar zijn? Ja, die, die voorstelling is al geweest volgens mij. Meen je en, dat en, nou? En, en die, die is 6 januari afgelopen. Maar ik, misschien komt er wel weer een nieuwe hoor. Dat weet ik niet. Nou, moet ik even nagaan. Nou, dat kijken we even in... na. Want het, voor de zekerheid. Dan, uh, dat we geval... ja, het staat volop uh, op hun website. Dus oh. ik, ik kan me niet voorstellen, dan haal nee. je dat er toch af? Ja, ja. ja. we zoeken het nou ja, even goed. Op. We zoeken het op. Ja, Wil je er nog een? Of... Ja, doe er nog maar even één. Ja, okidoki. Nou, dan ga ik u meenemen naar de Stad Schouwburg, Want daar is een uh, toneelstuk wat Schuld heet. En dat is een toneelstuk vanaf 12 jaar... En dat is een toneelstuk naar de bestseller van Mel Wallis de Vries. Zaterdag 9 februari ook, uh, om half acht tot negen uur. En uh, het gaat over uh, drie jongeren die op een school kort na elkaar zelfmoord plegen. En er lijkt geen enkele overeenkomst te zijn. Uh, ze zitten niet in dezelfde klas en ze kennen elkaar amper. Maar dan krijgt Tess een briefje... Jij bent de volgende. En op zoek naar die waarheid doet ze een schokkende ontdekking. En ze moet zelfs vrezen voor haar eigen leven. Maar niemand gelooft haar. Ze hebben zeer lovende kritiek gekregen op, op de musical. De thriller musical is het eigenlijk. En uh, Dus 9 februari. De toegangsprijs is ook hier inclusief een drankje en garderobe. En de servicekosten zijn 2 euro per bestelling. Nou, uh... ja, en de prijzen zijn trouwens tussen de 16,45 en 19,54 euro. We mm -hmm. Yeah. met een prachtig liedje dat later ook nog eens een hit zou worden... voor de Nederlandse zanger Jusen uh, uh, Both Sides Now. En we gaan uh, nu even gewoon... Het uh, is weer het verkeerde muziekje trouwens. <laughs> Ik weet niet wat mij bankeert vandaag. Maar uh, goed, uh, we gaan nu naar nog wat cultuur. Jazeker, we hadden het net over die Leonardo da Vinci tentoonstelling. Die is inderdaad al voorbij, maar niet getreurd. Want er is genoeg te doen in het Tijlers Museum. Zo is er nu een, uh, een tentoonstelling over bloemenweelden. Dat is een prentenkabinet en dat gaat over de botanische kunst van de 17e eeuw tot nu. En deze is te zien van 3 februari tot en met 28 april. Dan hebben we ook de tentoonstelling 200 soorten groen. Die is te zien in de tentoonstellingszaal. En dat gaat over de botanische kunst van Frans en Ferdinand Bauer. Die is te zien van 2 februari tot en met 12 mei. Dan hebben we ook nog een ode aan de Nederlandse vlinder. Het boekenkabinet en dat gaat over werk van vader en zoon Sep. Deze uh, tentoonstelling is te zien van 25 januari tot en met 26 mei. Dan Elegantie en Experiment. En die, uh, dat is een penningvitrine. Vernieuwingen in de penningskunst in het begin van de 20e eeuw is het onderwerp. En deze is te zien van 15 januari tot en met 1 september. Dus die blijft nog wat langer staan. Ja, en dan in mei komt de Lorentz-formule... maar daar gaan we tegen die tijd nog wel eens een keer aandacht aan besteden. Hey, die Frans Bouwer is toch niet die zanger, hoop ik? Nee, dat zal haast niet. Nee, ik kan me niet voorstellen. <lacht> ik zag het ook staan. Ik denk nou, die ja. Frans, onze <lacht> talenten. Ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> ja. Um, dan hebben we natuurlijk... er staat ons uh, weer een voorjaarsvakantie te wachten. En daar wordt heel veel aandacht besteed aan de kinderen in de toneelschuur. Want dan is de jubileum jeugdweek. Ja, dat is echt feest. In die voorjaarsvakantie viert het, uh, viert het toneelschuur... hun 50-jarig jubileum. Met iedereen tot en met 12 jaar. Ja, en ook alle ouders en grootouders en verzorgers natuurlijk. Er is een boordevol programma voor de kids in petto. Uh, theatervoorstellingen, films, workshops... een springende spruiten-disco... En als klap op de vuurpijl de kids takeover op zondag, 17, 5, 15, nou, op zondag 17 februari zijn er 50 kinderen de baas en nemen zij de schuur over. De hele week trakteert de toneelschuur alle jeugdige bezoekers op iets lekkers en is er voor iedereen een cadeautje na afloop. Het is een... Uh, enorm uitgebreid programma... met al die workshops en films en, en voorstellingen. Dus ik zou zeggen... ga even naar de website van de toneelschuur... en kijk wat er voor de kids allemaal... in die voorjaarsvakantie te doen is. Ze hoeven zich in ieder geval niet te vervelen. Dan gaan we ook nog heel even snel kijken... bij het mosterdzaadje... Uh, in Zandpoort. Want daar hebben we zondag 10 februari... Een saxofoonkwartet, het Co-i-Noor-saxofoonkwartet... met Frido Terbeek op sopraansaxofoon... Michiel van Dijk op alt -saxofoon, Sandra Beumer op tenoorsaxofoon... en Mark Scholten op baritonsaxofoon. En zij spelen werken van Alexander Klaasunaf... Eugène Bossa en José Scherebrier en Frido Terbeek... Um, u vindt uh, de, uh, het mosterdzaadje... even kijken, want nou ben ik hem net kwijt. Oh ja, de locatie. Het is gevestigd in een voormalig kerkje aan de Kerkweg 29 te Zandpoort Noord. Het is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Als u even naar de website gaat van het mosterdzaadje in Zandpoort... dan kunt u precies kijken welke route u het beste kunt nemen... En uh, ja, entreegeld wordt er niet geheven. Maar er wordt wel gevraagd om een bijdrage. Naar waarde als u weer uh, de, uh, het concert verlaat. Nou, dan uh, even kijken. Die hebben we gehad. Dan ben ik er een beetje doorheen. Mooi zo. Dan doen we nog een plaatje. Lijkt me nog een vriendje. Er is nog een nieuwe ook. Is Shepherd nieuwe me, it's trying to ignite. It gives off the heat of the sunbeam, even on the coldest night. It's like I'm burning from inside out and I, I think I know the We have a fever wild and dangerous, and je nog nooit van de hit Geronimo, maar uh, dit is een nieuwe On My Way, Shepherd. En met Shepherd zijn we gelijk gekomen aan het einde van onze Zandvoortlust, deze dynamische Zandvoortlust op deze woensdag, de 6 februari. Morgen is er weer een Zandvoortleus natuurlijk vanaf eh, 12 uur tot 2 uur... met Roy en Dolly. Ja, en nog twee gasten. Nog twee gasten. Ja, ja. morgen komt uh, Marta Rizou uh, vertellen en zich voorstellen aan de Zandvoortes. Zij is de nieuwe eigenaresse van restaurant Sarahs. En morgen ook in ons programma onze eigenste dichter... Des uh, Zandvoorts, <laughs> dichter aan zee, Marco Termes, om de Week van de Poëzie af te sluiten. En Zo. dan draagt hij ook voor uit eigen werk. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. En ja, dan natuurlijk uh, zondag, dames en heren. Vooral niet vergeten, vanaf 10 nee. uur ja. is het Open Huis bij ZFM. ZFM gaan we zetten hè. We gaan tegenwoordig ZFM, CFM dat is klaar. We ja. gaan tegenwoordig ZFM zetten, dus dat ja, is ZFM. Uh, dus, ja en wees erbij. want uh, tien uur treedt Adam Spoor op uh, in, tijdens het Jazzprogramma. Ja. Dan om elf uur dan is ons een uh, geweldige Mystery X uh, gast beloofd en uh, vanaf twaalf uur hebben we Brigitte Van Eij van het Wapen van Zandvoort. die even komt kletsen. En Lea Bos, die uh, uit eigen werken komt zingen. En uh, ja, voor de rest van de dag wij kunt u ook kennis op, maken met alle DJ's en wij programmamakers. Ja, wij vallen toch onder de DJ's oh, en de oh, programmamakers? Neemt oh, neemt u me niet dadelijk. Ja, Goed, hoor. aanstaande zondag dus. En uh, dat duurt tot maar liefst 7 uur s'avonds. avonds. En uh, dan kunt u daarna tot rust komen met een heerlijke ZFM -klassiek. klassiek. Ja, ja. En uh, van alles is er. Er is te eten, te drinken, gezelligheid en uh, dus, te kletsen. aanstaande zondag, Tolweg 10A in Zandvoort. Vanaf 10 uur, open huis bij ZFM, uh, ZFM. Ik moet er wel even van wennen, ZFM. Maar, ja, okay. ja, ja, alles went hoor. Alles went. Zelfs maar, hangen. Zelfs een vent. Ja. Nou, dat kan ah, ik niet. Oké, okay. tot, tot, <laughs> tot, uh, <laughs> tot morgen. Tot zondag. Tot zondag, <laughs> ja.